Het weer, voor een zonnige dag met hier en daar sluierbolking. De temperatuur stijgt aan de kust naar 13 graden, in het zuidoosten naar bijna 20. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A12, Den Haag in de richting Utrecht. Daar staat tussen Zevenhuis en Knoop het Gouwe. Vier kilometer door werkzaamheden. Verkeer in de regio Den Haag kan het beste de borden Amsterdam al van de Rijn volgen. De route loopt over de A4 en de N11. Er wordt ook gewerkt op de A27 Breda richting Utrecht. Daardoor staat tussen Houten en Knoopentreinsweer 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat vind ik dat wel heel erg zonde. Ja, Jammer is dat eigenlijk. Als je ja? nou ziet wat er nu staat, dat circus, daar word ja? je niet vrolijk van. Nee, past ook niet in deze omgeving. Nee, helemaal niet. Maar goed, dat werd afgebroken. En toen kocht de gemeente eh, dit logement, hotel, pension, kochten ze aan. En daar praten we over 1925. En toen werd het dus een gemeentelijk oude mannen- en vrouwen-gasthuis. Vrouwen ja. En we hadden op dat moment...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 En daar woonde ik denk hoor, de vader van Engel Punt zijn vader. Engelpunt heeft hij gekend, Nee. Toon? Ja, maar niet, ik weet alleen dat to Tonia daar gewoond, want, omdat is die periode later geweest. Ja, de, maar die ja, was later. Dat is alweer maar veel later. Dus nu al ja, ja, 37 ja, ja, ja. toen ik erin kwam. Ja. En daar woonde dus uh, die, ja, Klaas Slof was het.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 Het is zo lang geleden. dat <laughs> We gaan even naar de muziek luisteren. Ja, kan je die, nadenken? Ja, kan ik nog even nadenken. Ja. Want ik ben er al lang niet natuurlijk. Nee. Ja, we gaan gewoon even verder. Want de muziek die wil nog niet aanslaan. Heb je ondertussen Oeh. nagedacht Willem? Ja, wel. Even voor de microfoon. Daar zat een schuiter. Hij vertel in de en Hij had een schuiter. ik dat Nee, ik weet niet of u hem gekend heeft, maar jij bent wel gekend. Hij had een beetje een haaslip. En dat was ja. ook een mandenmaker. Ja. Die zijn vader zat er. En dan zat aan de overkant, zat toen de tijd ook een schuiter. En dat was Engels schuiter. Elia schuiter. En die zijn bijnaam was de Knoet. En die Elias Schuiten, dat was de vader van Engels Schuiten ...die verdronken is met de redboot. Red Dan zat er nog een... En die zaten allemaal apart in een apart kamertje? Ja, ja die, die, had een, die, had, die, die waren dus op een éénpersoonskamer... ...en er was daarnaast nog een tweepersoonskamertje. Dat ja, ook met twee, dat weet ik. En daar zat, uh, dat was een Belg. Hoe die daar gekomen is, weet ik nog niet. Ja, Belgen die komen ook wel eens ergens natuurlijk...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 Tuinpad voor mijn vader Zag ik de hoge bomen staan Ik was een kind en wist dus niet beter Dan dat het nooit voor mij zou gaan De dorpszucht klit wat bij elkaar In minirok en bietelhaar En joelt wat mee met bieten muziek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 De hoge boomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Ja, en dit was natuurlijk Wim Zonneveld met het dorp. Uh, weer mooie muziek, Jan Kool. Bedankt.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 we hebben het eerste stukje hebben gehad over de namen van de oud die er wonen. Maar de vraag aan jullie beiden is, wil ik beginnen met jou. Wat deden die mensen nu overdag? Wat deden ze? Nou, betrekkelijk weinig. Er was geen televisie. Morgen zeiden ze, middag eten, ze, avond Ja, en de rest. Zit je ze op een stoel en... Ja, dan zaten ze of te slapen in de kamer of ze gingen naar de wurf. Ja. Heel, voor degenen die dan nog goed erbij waren. En... Uh,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 Ja, en veel, nou, veel vis, veel ja, vis. Dat ken ik dat, me nog goed herinneren. Heel, heel je, veel vis werd dan dan er. En ging hij naar de Muiden? Want daar had hij natuurlijk zijn connecties in, want ja. daar kwam je uit vandaan. En goedkoper konden ze nooit eten. En, en uh, drinken erbij? Nee. Water? Ja, en koffie, ja water, koffie, en koffie, thee. koffie en thee. Koffie en thee. Ja. Koffie en thee. Ja. en, en, en alcohol, kon je, alcohol was verboden. Alcohol was verboden? Ja, alcohol is verboden. Ja, verboden. Meen je dat nou? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. En er mocht er gerookt worden binnen? Ja, als een schoorsteen. En pruimen ook. En op de grond spugen. Kort zo ook. <laughs> maar, maar wel in een kwispedoor, uh, hè? Ja. <laughs> ja, ja. Kan je dat nog herinneren? Of? Dat kan ik nee, me niet dat kan ik, dat, herinneren. Dat, dat van de pruimen dan wel. Maar ik bedoel dan, uh, de meesten spuugden dat dan in een bakje wat ze bij zichzelf hadden. En dat, dat van die kwispedoor, dat, uh, ja, dat, dat kan dat ik dat niet meer Ja, dat nou, is in die tijd tevoren waarschijnlijk ja, ja. geweest. Uh... Oké, okay, we, gaan, we gaan een stapje verder. Uh, de oorlog breekt uit. Juist. Jij woont daar, ja. en op eerst even naar de muziek gaan. We gaan even naar de muziek. En ja. doe je maar achter de muziek aan het delen. Oh. Wanneer ik voor de spiegel zit, dan denk ik wat is dit? Is dit nou my life? Wie is die vrouw in spiegelglas? Dit is niet wat het was. Is dit nou mijn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 En zwoer je eeuwig trouw aan mij en mijn lijf. Nou hoor ik dat het over is, ineens is alles mis met mij en mijn lijf. Ik heb geleefd, het is te zien en iets te veel misschien, maar dit is mij.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 in ingediend. Dus ik de arbeidsbureau met, ik geloof, Joop Kokke en Wim Paap, Wim Heffi. En uh, <coughs> formulieren gehaald, en dat moest gekeurd worden. En ik werd gekeurd door dokter Gerke. Dokter Gerke was wel bekend als. Ja. Uh, maar ik wil geen kwaad woord over het man horen. Echt niet.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 En nooit was hij te moe Van de dijk afrollen En mijn opa was de dijk Deed ik TV spelen En mijn opa was het lijk Mijn opa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 Wat, wat hij net zei, Willem zei, uh, pruimen en dergelijke. Ja, nou... Ik ja, Dat, waar? Waar? Daar ging je niet gebukt onder, hoor. Nee? Nee. Oh. Nee, het was een dolle hoor. Ja? Ja. Nou, viel filmen me mee. Ja. filmen mee. Ja. Maar ik was meer buiten. Ik vond, we waren meer buiten als binnen, natuurlijk. Ja. Dat, uh, ik bedoel, het is allemaal zo klein. Dan, uh, je hebt alleen maar drie bedden staan en verder niks, hè?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 Nou, kijk. Nou, we, en, nee, nee, nee. Want, oh. Ik denk, de mensen is het alleen schrijven konden. <laughs> nee. Nee, die, nee, ik denk het ook niet. Nee, goed. Ja, die ja, we, er goed, bij. ja, die waren erbij. Ja, ze waren hoor. Nee. Ja, daar waren we bij, Die waren wel bij de tijd, maar verder. Door ja, de, nou, ik, ik, had, ik had ook zo'n <coughs> was al, uh, nee. Maar net wat je er net zei van over dat dement zijn, dat, dat kan je inderdaad nee. kun je dat niet herinneren. Ik terwijl je niet, dat nu nee, veel nee. meer meemaakt. Nou, want ze waren aardig bij de tijd. ja.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 maar konden jullie ook een gratis kop thee en kop koffie eh, meedrinken? Eh, dat vroegen ze wel. Als je dan binnenkwam en zei: van, Wil je wat drinken? En dan kon je of koffie krijgen, maar dat was. Eh, koffie. Oude koffie. Nou, dat niet zozeer, maar in, in de trant van heel die vroeger. Zandvo, die oude die waren altijd gewend dat die koffiepot de hele dag stond te vluchten. Dus die is ja. goed gaar. Dezelfde Gezelfde pot. Ja. En dan ging er af en, het en het water het, uh, en een schepje koffie bij. Koffie met en Je melk, gooit het niet he, zo in. een hele slappe koffie. Want ja, anders, als het te sterk was, dat was niet goed voor die houtjes. Ja. <laughs> Denk nee. ik. Want we gingen er rennen. <laughs> maar goed. Nee, maar over het algemeen ja. werden er wel goede spullen in. Ja, zo hele, ja, ja, mijn, mijn vader ja, en mijn moeder hadden een ja. hele rotzooi. Ja. Ik kan je wel een voorbeeld geven. Ik wil eerst weten van Ruto of hij altijd lekker gegeten heeft. Ik heb dan wel eens gegeten, want dan zeiden ze wel eens van nou we hebben over of wat dan ook, Ik ga daar maar zitten. En dan kreeg je al een dijvie of boerenkool uh, of, Boeren of uh, spot. En het was allemaal in perfecte, en, en, en altijd nog een stukje vlees er ook bij, want dat was, dat was, dat was, dat was echt, echt een unicum. Want niet iedereen, de normale mensen die, die, die hier woonden en zo in, in Zandvoort, geen geld. die hadden geen geld om elke, elke dag een stukje vlees te hebben. En daar kreeg je altijd wel een gokballetje en... en Nee, ja, en, en met vis was het helemaal feest altijd ja, ja, want ja, dat, was dan, uh, dat was altijd volop Dan had hij, dan had hij zoveel gehaald uh, Willem zijn vader En dan uh, ja, Dat was uh, echt een, pracht, een prachtige tijd Heerlijk hè en Dan heb ik genoeg eiwitten gehad <lacht> ja. Doet er wat mee Maar wat deed jouw moeder nou in dat verzoen? <lacht> nou ja, wat denk je Nou, vertel Hoeveel, hoeveel kamers waren er nog niet Moesten die allemaal nou, zo schoonmaken Moet er eerlijk bij, zitten er nog een werkster ook hoor ja. Dat was een vaste werkster bij. Maar ja, je kan, je kan toch al die karen bedden opmaken. Wat denk je, die zelf de bedden opmaken dat. Nee. He, en uh, ze liepen niet naar de wc, ze hadden allemaal nou, een nachtspiegel. Ja. Oh, een nachtspiegel? Ja. Een pot. Een pot. Van, een pot. Ja, nou, ja, nou, ja, ik zeg het netjes. Je kan ook pispot. En er ging dan alles wat zo ook natuurlijk, hè? Ja. En, dan je en maar was zulke wasman zo groot, jongen? Dat ja, in het begin. In begin was en dan ze, was er geen wasmachine. Ja, nee. in het begin was er een wasmachine. Het was er wel een velo, maar het was geen elektrische. Maar dan, dan waren er oude mannen die nog wat doen konden. Die stonden dan met die... Een wasboord. Nee, met zo'n ding. En dan ging er zo'n schoep in die, in die machine. En dan werd het... Eh, maar toen later ging de was allemaal naar eh, Hollandia toe. Maar daarvoor stond ook vaak te was op, de, op, de, op, de, op het gasstel. Hè? Ja, of tenminste ja, ja, ja. kolenstel, wat ja. was het? En salaris, de, salaris de. weet ik ook nog hoor. <laughs> Hoeveel? 250 gulden in de maand met kosten inwoning. Zo. Met z'n tweeën. Dus nou, we dat werden. was in die tijd toch een behoorlijk bedrag. Nou, een behoorlijk bedrag. Ja, dat kon er net werk, komen. Dag, Dan moet je bij de, de Facebook werken. Ja. Moet je kijken wat een directeur van een bejaardenhuis nou dient. Ja, ja. En krijgt hij nog premie ook. Ja. Er ja, 200, ook 250, maar Kom dan de drie nullen erachter. Maar goed, weet ik niet verklaren. Die is gaat hoor. Maar jongens, wat een heerlijke verhalen. Eh, eh, nogmaals, Ruud, in jouw tijd. Jij eh, komt die mensen tegen. Die zitten daar op een kamertje of op een stoel beneden. Hebben ze nooit gezegd van, eh, zullen we een spelletje Monopoly doen? Of een... Eh... <laughs>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 dan ben ik hier weer gaan werken. Dan dus zit eigenlijk te denken, waar was ik toen? Waar sliep ik toen? Denk nou, we gaan eerst naar de muziek. 45. We gaan eerst naar de muziek.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 En daarna zijn we dan naar Bennoheim gegaan. En dan krijg je een, uh, krijg je een heel uh, appartement uh, aan ruimte dus. Ruud, hadden jullie douches in, uh, in, uh, in de verdieping of een bad? We hadden helemaal niks van een lampetkan. Geen stromend water op uh, boven? Nee, we hadden nee, nee, nee, een lampetkan. Die stond uh, bij mijn moeder op de kamer. En daar, oh, daar haalden ze beneden. Oh, oh, oh. oh. Nou, Willem zwemmen hoort u. Oh, Willem. oh. Zeg maar, Willem. Als je de trap kwam, had je nog een overloop, Nog een kort trappie en dan kwam je boven. Nee, nee. Dus ja, dan kwam je boven op de bouwverdieping waar jij mm -hmm. dus in bent. En als je dan helemaal links aan naar de voorkant, dus de middelste, de middelste dakkapel, dat was de badkamer. Daar stond een bad in. Nou, wij hebben. Ik heb geen bad meegemaakt hoor Willem, spijt me ah, verschrikkelijk. Jij hoefde er misschien nooit in. Nee, nee, nee. Nee, want daarin dat gedeelte nee, Maar er was een badkamer van, in. Er was geen in, maar er was een badkamer. Van... Nee, hij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 ik, ik ben er nooit in geweest ook, want we moesten altijd naar het badhuis. Ja, misschien mocht dat niet, ik weet het niet. Nee, dat zou kunnen natuurlijk. Ah, ja, dat lijkt me, me stil Nou, nou wij moesten altijd naar het badhuis. Luisteraars, dit is ja. heerlijk he. als je die twee heren hoort praten ja. over het oude man en vrouwengap. Willem, jij bent getrouwd in het oude man en vrouwen. Althans, daar ben je vanuit, uit. vanuit. Hoe ging dat? Nou, zo, hoe gaat een trouwerij? Nee.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 En uh, hebben we ook uh, verschrikkelijk veel lol gehad We zijn nee. overal naartoe geweest, naar Apeldoorn Maar om, uh, wist u van elkaar dat hij daar gewoond heeft? En wist jij dat ja, hij... Ja, dat, ja, dat, al, dat, ja, dat, al, dat ja, wisten al. we, want we kenden elkaar al ja, natuurlijk ja, ja, ik, ik, ik kende, ja, ik kende ik ken wel. elkaar wel. toch. Ik Ik zeg Maar je praat er eigenlijk nee, helemaal nee, niet meer nee. over Ja, zo af nee. we doen dan, dan, dan, dan, dan, hoe heet het, dan praat je nog wel eens Van dat je denkt van, hé, hey, van, uh, hoe zat dat ook alweer? Maar ja. dat is maar heel miniem geweest Laat ik het zo zeggen een mooie periode geweest. Bijzondere ja, periode ja, geweest. Bijzonder, bijzonder. Uh, ik, uh, ik kijk er altijd met plezier op terug. En ik, ik woonde hier uh, op een plein. En als ik dan zo om me heen kijk, dat zijn nog steeds dezelfde panden. Als je daar die deur ziet. In de microfoon praten. Uh, daar was een deur daar, hè? Dan zie je die deur daar. En dan kon je dan lekker doorlopen. En dan kwam je in de kostenstraat uit. Toen dus je wat uitgehaald hebt. Ja. En dan kwam de politie en dan vluchtte hij die deur. in die deed dan de binnenkant ja. dicht. Ja. En dan bleven ze voor de deur staan. en dachten ze dat je er nog in zat. Maar dan was je er al lang geluid. <lacht> ah, te te lachen, lachen, je, je ja. ja, de zomerlust door de tuin heen. En dan zo bij de bakker ja. de, de poort door. En dan, uh... en, dan op, en, en, en dan op de, de bovenkant bij de zomerlust liggen. Ja. Ja. En dan een rotgeintje uithalen. <lacht> door de handen laten en dan lag we de bullen roepen. Niet de te veel uit. vertellen, Willem, Want nee, anders dan weten ze alles. Dat durf het niet te zeggen. <lacht>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 Uh, en wie herinneren ze niet een dag daar zitten uh, om naar het cabaret te luisteren van de gebroeders water drinken. Het was geweldig die periode. En daar gaan we volgende week over praten. We hebben we Jopie Waterdrinkenboom uh, hier in de studio. Ik wens u een heel fijn weekend toe. En heren bedankt voor jullie informatie. Oké. Okay. Jij ja, ja.